Uur. Marjette met het NOS Journaal. President Obama sluit uit dat de VS militair ingrijpt in Oekraïne. Een confrontatie met Rusland is niet te verwachten... zei Obama in het Witte Huis tegen journalisten. Volgens de Amerikaanse president is het aan de NAVO... om eventueel grenzen te stellen aan de Russen. Oekraïne is geen lid van de militaire verdragsorganisatie... maar andere landen in de regio zijn dat wel. De afgelopen dag maakte de NAVO bekend dat er meer dan duizend Russische militairen actief zijn in Oekraïne aan de zijde van pro-Russische separatisten. Het Rijk gaat zich actief bemoeien met de tientallen gemeenten die de jeugdzorg maar niet geregeld krijgen. De eerste stap is dat deskundigen gaan meekijken. Mocht dat niet helpen, dan kan de gemeente onder curatele komen te staan. Voor Jeugdzorg Nederland gaat die aanpak nog niet ver genoeg. De organisatie pleit voor een noodwet om de zorg aan kwetsbare kinderen te garanderen. Veel zorginstellingen weten nog steeds niet wat gemeenten precies willen met de jeugdzorg na 1 januari, als de gemeenten de verantwoordelijkheid ervoor overnemen van het Rijk. Steeds meer mensen betalen hun rekeningen niet op tijd. Sinds het uitbreken van de crisis in 2008... groeit het aantal Nederlanders met betalingsproblemen. Inmiddels zijn er bijna 760.000 Nederlanders... met een betalingsachterstand op een lening. De meeste komen in de schulden na een echtscheiding... of doordat ze geen werk hebben. Strijders van de islamitische staat hebben zeker vier gevangenen gemarteld door middel van waterboarding. Een van de vier was de Amerikaanse journalist James Foley, die later werd onthoofd. Dat schrijft de Amerikaanse krant The Washington Post. Bij waterboarding krijgt het slachtoffer een doek over zijn gezicht waar water overheen wordt gegoten. Het slachtoffer krijgt het gevoel dat hij verdrinkt. De islamitische staat zou de methode uit wraak gebruiken omdat hij door de Amerikanen is toegepast in het gevangenenkamp Guantanamo Bay. Het weer, vannacht koelt het af tot 14 graden. De komende dag zonnige periode, maar ook kans op een bui. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NMU. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in Zfm. ZFM. Met nu de nacht. I'll say it.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 VTM Text TV op kanaal 45 Cfm. CFM Don't stop the music the music the music the...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 Rhymes. We can rip on a tip with my boys bringing disco noise. As I drop the wickedness, getting sharp with the flow. We took a BG swoop and broke it down like Gecko. A disco make that deeper. Cause we gotta get one of the fever, fever, fever. You leave no choice